En oh, Peter, en mijn naam is Johan. Uh, laten we gewoon uh, traditie getrouw beginnen met de goud, zilveren, bitcoins en de staatsschuldmeter. Laten we gewoon met goud beginnen voor de verandering. Goud, uh, nog een Borkenduik. Dat is oh. 1182 11, dollar mm. bounce. Zo, oh, 112 en, joh. Ja, mm. en zilver ging zelfs 4% omlaag vandaag. En, en olie ging uh, ook omlaag aan 3%. Oh. 65 dollar is het nou. Oh, Gingen er nog wel ergens dingen omhoog? Of? Ja, het is vooral de dollar gaat omhoog. Hè? Dan gaat, uh, gaat bijna alles naar beneden. Hmm. Dat is te boos doen. Ja. Ja, ja, ze zijn daar een beetje minder geld aan het drukken in de VS. Het ja, is natuurlijk al een tijdje aan de gang. En uh, de andere Hans Blokken of andere overheden... hebben nog geen blijk gegeven dat ze de geldpers gaan uitzetten. Of hebben ze wel beloofd, maar dat is nog end weg. Mm -hmm. dus zijn de dollars relatief schaars. En daarmee komen al die uh, munten...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 Een ...aantal transacties en zo te verhogen. Oh, dat bedoel je? Ja, ja. De Scaling was het, geloof ik, hè? Scaling, debate. Ik heb het, uh, we hebben het er niet over gehad, nee, maar uh, ik weet wel dat het gaande is. Maar het is ja. nou toch niet zo... ...het is niet zo meer in de picture als het voorheen uh, was. Tijdens die bubbel in, de, in december was er zo, waren er zoveel transacties... ...dat het helemaal vastliep. <coughs> maar nu is het weer wat rustiger, dacht ik. Ja. Volgens mij zijn transactiekosten nou weer vrij laag. Ja, klopt, ja. Ik heb uh, laatst nog een, een paar transacties gedaan en uh, ik zat echt te kijken: van, wow. Uh, ja, ik heb goed zag ik inderdaad dat er een kleine vier was gegaan, maar nu moet je echt met een vergroter gas gaan zoeken. <laughs> ja. Ja, klopt, nou, dat, Maar dat is ook een beetje jammer misschien. Dat betekent dat er alleen maar een paar uh, fanaten het een beetje onderling aan het uitwisselen zijn. Ja, uh, ja. Welke. Worden er ook cryptocurrencies echt ergens gebruikt op dit moment? Ja. <laughs> Dat zeggen we van wel. Ja, als Bitcoin ik weet, Cash. Ik... Krijg je krijgt af en toe altijd bij zo'n video reclame voorbij van Bitcoin Cash waar je ergens mee kon betalen. Ja. Nee, Je kan natuurlijk nog steeds in Nederland bij Thuisbezorgd je, je, ja, je, je snacks bestellen met Bitcoin. Ja. Ja, ik, zag nog wel, ik zie nog wel eens filmpjes voorbij komen van een rotchauffeur eh, die dan eh, ergens bij een uh, winkel wat koopt of zo met zijn telefoon en uh, ja wat is dan bitcoin cash wat, je zegt dat, hoe je het uitspreekt dus zeg je bijna een rotchauffeur. Rotchauffeur? <laughs> rotchauffeur. <laughs> chauffeur oh, rotjevoer <rotchauffeur. laughs> ja hoe, ja ik weet het niet. waarschijnlijk ja, ja, ja.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 te verzamelen. Ja, wat dat betreft, uh, die bottleneck... Uh, stimuleert natuurlijk wel uh, creativiteit. Als je... bij Bitcoin Cash gaan ze gewoon... Uh, de ruimte op uh, vergroten. Dus dan, ja, dan... en dan blijft het goedkoop. En dan heb je niet de inst... Bij, op een gegeven moment Bitcoin, nou was Bitcoin... een paar tientjes per transactie. Nou, dan wordt het de moeite waard om creatief te worden. En vooral als je... een organisatie hebt die... Uh, echt een massa van die transacties moet doen. Dan... Uh,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 één dus iemand doet het werk enorm efficiënt... en dan 26 man eromheen om de overheid van het lijf te houden. Ja. Oh, vind ook, hè? in het leger hebben ze ook de beste mensen... sturen naar Den Haag. <lacht> nee, ja. Daar zit de grootste vijand. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Maar ja, we, we, we gaan even verder met... Uh...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 Ja, ik weet eigenlijk wel zeker dat hij wel weer verder naar beneden gaat. Maar niet 100% zeker natuurlijk. Zo al als je groene dingetjes ziet. Altijd gaan. Dan nee, dan eigenlijk wel. Dan moet je eigenlijk Klopt. wachten tot het moment dat je moet gaan verkopen. Maar ja, ik had, van de week ik zitten, denk ik zou ik toch maar weer een beetje kopen. Hè. Vaak zit er toch al weer een beetje een opwaartse beweging tussendoor. Dat heb ik niet gedaan, lui. Ja, maar als ik net eens hoor dat McAfee zegt, uh, dat hij de 1 miljoen dollar gaat halen.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 Dat is een beetje rond de tijd dat hij ook rond naar, dit, naar deze prijs aan het stijgen was. En, maar ik heb het gevoel dat in die tussentijd, dat zijn dan, hoeveel maanden zijn het? Acht, negen, tien maanden. Ja, ik, ik, heb, ik, ik vind het wel spannend en ik heb het gevoel dat het een beetje een spel is. Die, die, die vliegende prijs en dan weer die keldering en zo. En ik denk wel dat het een bepaalde trend is. Zoals dat hij nu een beetje naar beneden is. Maar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 ja, de, de, de Bitcoin Core developers die zeggen dat eigenlijk ook. Hè? Die zeggen ah, het is geen betaalmiddel, het is alleen maar waardeopslag. Ja, ja en dat, en ik vind en dat, dat is sexy. het verschil met uh, Roger Veer met zijn uh, ja. Bitcoin Cash. Die wil er, die zegt ja je kan geen waardeopslag hebben als het geen betaalmiddel is. Ja, ja. dat vond toch mogelijk ook in de beginte white paper ook mee. Hè? Dat het een digitaal betaalmiddel is. Ja, hm. want ik denk uiteindelijk iets wat je als betaalmiddel kan gebruiken... is ook een prima iets om waarde in op te slaan. Hm.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 Ja, als, ik, vind niet dat ze heel sexy inzetten, dat het is een beetje een goud, ja, dat, dan, dan, heb je iets, dat kan het nu al, hè? Ja. Weinig transacties, uh, op een dag en, uh, <laughs> ja, beperkte hoeveelheden, dan, dan, hoeft, dan zouden ze wel kunnen stoppen nu, denk ik. En dan hoef je niet te gaan scalen, <laughs> kunnen ze lekker, nee, dan zijn we en wel en klaar, als en... dat niet zijn...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 Ja, ja, als je kijkt, sommige, sommige coins die kunnen al meer dan bitcoin natuurlijk. En smart contracts en al die dingen. Je ziet nu de bitcoin. dominantie van zijn. bitcoin toenemen nou. Hè. Dus uh, er, er, er gaan meer mensen in bitcoin dan. Altcoins gaan harder omlaag dan bitcoin. Uh, ja. dus, uh, bitcoin wordt dominanter. En ik denk dat het toch wordt gezien als een beetje een soort veiliger. Als het als het omlaag gaat, gaat bitcoin het minst hard omlaag. dan ga ik maar daar maar, maar in bitcoin zitten als ik niet naar nou ah, ja. veel. Ja, de, de, het is een spel van maar relatief weinig mensen en ik denk dat heel veel op dit moment nog bez bezig zijn om gewoon bitcoin te maximaliseren. Ja, er zijn genoeg uh, altcoins die alleen van waarde verschillen omdat mensen uiteindelijk als doel hebben meer bitcoin te bezitten ja. of meer goud. Dat denk ik tenminste, ik weet niet of jullie daar anders over denken. Maar, nee, ik denk uh, dat ook wel hoor, ja. Ik mis nog een die echt, ja, waar, uh, ik, ik vind het verhaal van, uh, voor Bitcoin Cash vind ik in die zin interessant van als ze we daarmee wegkomen. Als het iets is wat echt gebruikt gaat worden, want ik, daar geloof ik wel in. Als er echt een coin is die, uh, ja, die gewoon in dagelijks gebruik gaat tegenkomen. Ja, dat is natuurlijk de grote, dat is het grote ding wat mij betreft. Ja, dat, uh, we hebben bijvoorbeeld ja. Komodo, ben je bekend met Komodo? Dat is ook een nee. coin, oké. Okay. Ja, nee, ik heb nooit gehad. Okay. Ja, dat is een heel interessant project. En daar kun je. Dat is juist ook bedoeld hey, om mee te betalen. Er zijn heel veel coins die allemaal heel veel dingen kunnen. Ik weet niet of dat je punt is. Maar het gaat meer om dat het ook echt wordt gebruikt. Ja. De, er ja, zijn ja, ook litecoin Het is ook juist bedoeld om als betaalmiddel te gebruiken. Er zijn ook legio van. Nou, uh, Dash is toch ook bedoeld als ja, ja, ja, uh, een betaalmiddel. Ja. En Litecoin is toch bedoeld om iets makkelijker te kunnen, transacties te kunnen doen met een coin. Ja, ja. Van, daarom denk ik, er zijn ook, ook van die coins die hebben bijvoorbeeld als doel om cloud space te, te kopen en verkopen. Of wifi bandbreedte of uh, ja. computing power, dat zijn natuurlijk ook wel leuke dingen. Van, uh, ja, Sia en StoreJ en uh, wat heb je nog meer, hoe heet je die dingen allemaal. Uh, na, ja. en first, en first kun je bij je Pornhub uh, betalen. Hm. <laughs>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 Ja. ja, als je hem door zo'n grens heen koopt, door zo'n stoploss, dan weet je gewoon dat er, dat er uh, daarna nog, een, net zoals met die, wat er nou op de 6.000 zit, Er zitten zit een heleboel stoplosses op 6.000. Dus dat bedenkt, als je flink verkoopt en je weet hem door die 6.000 te rammen, dan kan je bijna gegarandeerd terugkopen op een lager opdracht. Ja, nou, Gisteren is hij daar doorheen gegaan. Ja, maar nou, het is nog steeds niet echt helemaal, uh, ja, keihard gebroken, mm -hmm. maar uh, Bizar, als je het een beetje, een beetje uitzoomt, dan, dan zit het toch rond hetzelfde niveau. Niet 6000, dan is natuurlijk ook een keer 5.500 geweest of zomaar. Het zit net een beetje onder die 6000, maar dat is continu. Ja. Dat is eigenlijk al uh, sinds, uh, sinds oktober vorig jaar is het een lijntje. Ik heb zo'n diagram en daar heb ik vorig jaar een lijn En deze lijn die blijft, die blijft actueel. Ja. ja, het is een hele stevige lange nu is het, termijn. Is het is de onderkant een poosje en nu is het de onderkant. Ja. <laughs> Maar uh, ja, we gaan nog even verder trouwens met, uh, want we zaten nog in het uh, blokje goud, zilver, bitcoins en staatsschopmeten. Uh, meten. daar komen we in ieder geval zo meteen, we doen eerst nog even de maroane index Nou, die heeft ook over spikes gesproken. Die heeft ook een mooie spike gemaakt.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 die, uh, dat is dan zogenaamd terrorist. En Amerika heeft gezegd, hé, uh, uh, hey, terugsturen die vent. En toen zei ze, nee, het is een terrorist. En, uh, nou ja, toen ging Trump allerlei sancties doen en importheffingen. En ja, toen kreeg Turkije er wel even, of ze kreeg de leren er even zwaar van langs. En ja, Erdogan die geeft geen meter. Die is uh, vandaag is al bekend dat hij, uh, heeft gewoon gezegd, van, uh, hij blijft, uh, zijn hoger beroep is afgewezen van die, van die dominee.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 Dat, uh, als je, je kan uh, zelf ook een heleboel geld lenen en rijden in een dure auto. En je woont in een mooi huis. En uh, ja, dat lijkt heel goed te gaan. Maar er staat wel een enorm veel schuld tegenover. En moet ik wel zeggen dat de Turkse overheid, geloof ik, niet zo heel veel schuld heeft. Dat uh, geef ik. Dat uh, valt alweer mee. Wat dat betreft is het, zou het niet zo'n heel groot probleem hoeven te zijn.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 Ja, en dan en, uh, kan je ook als jij familie in, in West-Europa hebt... dan zeggen van, hé hey jongens, uh, ik word een beetje te heet onder de voeten hier. Er uh, zijn ja. al drie familieleden zijn er in een de warmings gegooid. Misschien uh, uh, ga ik het in Duitsland uh, vertoeven. Lieren was natuurlijk al het uh, nee, ja, aantal biljetten. Ik weet niet hoe dat nou het laatste jaar, ik weet niet of ze uh, iets hadden, hadden veranderd... maar het waren wel biljetten van 10.000 dus al natuurlijk. Het ja. was dan het equivalent van een paar euro. Ja, ze ja. hebben er wel weer wat van afgehaald geloof ik, een paar nullen. Want het is nou weer zes voor de dollar dus ik. Ik denk, ik ben ook al een paar jaar niet meer geweest in dus een buurland. En ik spreek ook wel eens mensen uit Turkije. Maar ja, over het algemeen lijken ze, heel veel inwoners lijken nog prima het gevoel te hebben dat, het, uh, dat ze vrij zijn. En uh, net als wij hè. ja nou, ze lijken... zijn nog aan de goede kant van Erdogan. Ja, nou, maar ze vinden niet zoveel last. Kijk, in ja. Nederland worden, er zijn genoeg mensen in Westerse... Landen die ook uh, het levensduur wordt gemaakt. Ja. Maar er zijn ook genoeg mensen die denken dat ze uh, in, de, in het puntje van de piramide van de vrijheid leven. Ja. Maar, maar je um, merkt wel als je er naartoe gaat: ik ben een paar keer geweest, uh, een beetje tussentijd erin, dat je ziet dat uh, nou, ook in Istanbul steeds meer mensen met zo'n. Zo'n jurk aanlopen. Steeds meer, minder restaurants waar ze alcohol, ook op prominente plaatsen. Ja, we schenken geen bier, zelfs van. dan. Oké. We zijn in een hotel uh, een keer terecht gekomen, We hebben mevrouw een leuk goedkoop hotelticket uh, gekocht. Van, uh, nou, uh, mooi, met, met van alles, zwembaden en alles. Op vlak naast zo'n mini zeker. Nou, ja, dat hebben we ook inkant van Wel, Maar dit, is een resort. dit was een resort. Maar dat bleek dus een de... non alcohol te zijn. Ja. <laughs> Vo voor vooral moslims. Maar ja, toen uh, wisten ze altijd wel ergens alcohol uh, te scoren hoor. Want die, uh, ja. hoe, hoe heb je, je tafel... er erheen geslagen joh? <laughs> nou <laughs> ja, gewoon even de, de, de, de die jongen die daar uh, de lakens en de handdoeken kwam brengen, ik zei: ja, heb je ergens nog bier dan? Oh, ik, <laughs> ik kan het wel voor je regelen hoor. <laughs> <laughs> de jongens die daar die de lakens uitdeelden. <laughs>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 Er staan nou, ook ja. heel veel moskeeën. Ja, ja. Elke, elke blok appartement heeft wel zijn eigen moskee. Het is echt ook wel zot, wat dat betreft. Met megafoons <laughs> ook, ook hè? dat <laughs> doe ja, ik, ver... nou, ja, ja, ja, ik Ja, voor. met soggers, g'dang! Het bijdrukken van die lira, dat is op zich een heel logische stap, want uh, het is wel echt een land waar je uh, nog heel veel dingen cash doet.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 Wat dat betreft denk ik inderdaad dat de Turkse onderdaan ja, niet een enorme berg geld op de banken heeft staan. Dan hebben het algemeen. Ja, maar goed, die, die, hij is er wel in één keer. Moet hij twee keer zoveel voor zijn boodschappen betalen. Ja, ja maar dan als dan er spaargeld heeft... in, uh, in goud zat of in aandelen of zo. Of in, ja, dan, dan is het ook twee keer zoveel waard geworden waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Maar ja, zijn inkomen, over het algemeen is het een loonsverlaging. Oh. Die inkomen gaat dan niet twee keer met een factor twee omhoog. Vraag me af ja, dan... of die, die goudhandelaar uh, wel... Uh, <laughs> zeg, ja, voorlopig neem ik even geen goud aan. Uh. <laughs> Kocht even tot de lira weer sterker is. nou <laughs> Ja, goed. Ja, nee, dan kunnen we kunnen gelijk even doorgaan naar de Nederlandse situatie. De Nederlandse huishoudens die, uh, die gaan zo'n 300 euro uh, duurder uh, worden door uh, de btw-verhoging. Ja, ik vond het wel, wel uh, apart hoe, de, ja, hoe het werd uitgelegd.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 af. Dat is goed voor de welvaart, stelt de bank. <laughs> dus je ja, ja, ja. moet meer belasting betalen maar het is goed voor de welvaart volgens de IRG. De deskundigen van de bank pleit er daarom ook voor dat om het helemaal af te stappen van de tweedeling in een hoge laag betere tarief in de plaats daarvan één uniform tarief weer te stellen. Dus uh, ja, je, je gaat meer belasting betalen, maar het is goed voor de welvaart. En uit wie is dat bekeken?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 Ja. <hijngen> ik heb dan natuurlijk <sje> wel mensen die naar ja, Duitsland draaien om daar boodschappen te doen vanwege de lage btw. Die heb je. Ja, ik, ja, ik dat denk dat zo, dat, uh, dat soort dingen wel gedaan worden. Maar, maar ja, inderdaad, het zou het, het ook zou best kunnen dat het inderdaad een verschuiving teweeg brengt. Uh, ik, weet, ik weet zelf niet precies. Uh, ja, al, over het algemeen is het voedsel laag btw-tarief en, uh, en luxe dingen hoger Dus als je, je chocola koopt, dan is dat een hoge. Dus dan ga je, zou je minder chocola kopen en meer.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 Uh, maar ja, laten we gewoon even verder gaan met de berichten. Uh, we gaan even naar de, de kerk van de Vliegende Spaghetti-monster. Want uh, helaas, helaas, ze mogen niet met een vergiet op hun hoofd op een pasfoto. Oh. Uh, ja. Ik te... in een ander land uh, dan, hè? Maar de Raad van State heeft ze erkend. Oh, niet als redderieus, ja. Nee, niet erkend. Dus, ze waren eerder oh. wel weer erkend en dan weer niet en dan weer wel dan weer niet.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 Het ja, is ook eigenlijk heel moeilijk om te zeggen van... ...ja, maar dat geloof is belachelijk. <laughs> Want eigenlijk zeg je daarmee van... ...ja, die andere geloven zijn niet belachelijk. <laughs> ja, ja, ja. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Er uh, dus staan zat belachelijke dingen in, die, uh, in al die geloven. Dus dan, uh, ja, is dat is heel moeilijk aan te tonen... ...wat nou een, een uh, respectabel religie is en wat nou niet. Als je net doet alsof je het echt serieus meent... ...dan mag het weer wel of zo...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 Nee, het Raad van Staten zegt van: nee, het is geen echte religie eigenlijk, want ze hebben gekke denkbeelden. En dit is ja, er één ja. van. Dus en dat zijn. is de reden dat die anderen wel met hun tulband op mogen en jij ja. niet met je vergiet. Ja. ja. De TU Delft, zie ik hier, die had ook al uh, de, verboden om een promotie te doen in de 17e-eeuwse piratenpark. Michael Afanashev, priester van de kerk van het Vliegende Sparetti-Mos, wilde zijn proefschrift verdedigen in een piratenpark. Maar van de TU Delft mocht dat niet maar ik denk dat er, wat ze nu gaan doen misschien, tenminste wat ik zou doen is in tussenweg zoeken maar dan ga je een iets minder belachelijke religie verzinnen <laughs> en dan ga je kijken of je die er wel door krijgt ja of ze gaan kijken of ze heel ernst, met heel veel en samenhang de, de kerk van het vliegende spaghetti monster aan de man gaan brengen nou ja, ja.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 Dat ja. is net zoiets als, als mensen die zeggen... nee, belasting is geen diefstal, Dan rijden je gewoon heel erg, erg zitten. Maar is dit dan wel diefstal? En, en mag dat dan wel? En, ja, en bedoel... Eigenlijk is het een uh, beetje... No no Verdeelende no okay. so no Vooral de manier waarop ze dit dan... zeg maar, uitzonderen. van, nu hiermee valideren ze al die mensen... die dan heel erg bezig blijven met hun religie. Zeg van, ja, kijk, we hebben misschien onderscheid. Dit, dit, dit is niet serieus. Maar wat jij eigenlijk zegt is...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 De leugen tot zijn principe maken. Dus die moet die leugen ook accepteren. Als hij eenmaal voor geweld gekozen heeft. Als zijn methode. Hmm. Zotse niet. was natuurlijk iemand die in de Sovjet-Unie opgroeide. Die dat heel goed uh, ja, meegemaakt heeft en geanalyseerd. Later naar de VS gegaan. En daarna weer teruggekeerd. Hmm. Dus daarom is het wel leuk om aan die leugen te torenen. Om te kijken wat er dan gebeurt. Maar ja, het is niet altijd een geweldige uitkomst. Want het geweld probeert vaak nog even zonder leugen keihard verder te gaan.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 Nee, maar het gaat veel het verder. Het punt dat, is dat, dat Zij, om, om uh, even uh, die anekdote af te maken... dat het bezwaar daartegen is dat hij, hij geeft wel geld uit aan een nieuwe ruit... maar anders had hij dat geld uitgegeven aan een nieuw pak... en dan had hij een goede ruit gehad en een goed pak. Maar nu heeft hij, is de ruitstuk gegooid, heeft hij voor dat geld alleen maar... Een, uh, komt hij terug waar hij was. Dus de welvaart neemt daar niet door toe. Dus als jij uh, totale welvaart kijkt, dan is... Uh...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 Uh, omdat ze bijvoorbeeld in de wapenindustrie zitten of ergens anders in, of in dat, uh, dat maken van die dollars, krijgen ze al heel veel extra inkomsten. En vervolgens kunnen ze hun product, democratie, kunnen ze dan, uh, en vrijheid, <laughs> kunnen ze dan, ja, vrijheid is. Uh, <laughs> ja, kunnen ze. Dan vertalen in dat meer mensen de dollar blijven gebruiken, zodat zij rijker worden. Ja, dat op andere plekken misschien weer oorlog of conflicten zijn waardoor zij weer uh, kunnen verantwoorden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 En dat ja, Het voor veel andere mensen ellende is, en uh, ja, dat, uh, dat neemt ze op de koop toe. Nou, het is als... niet alleen voor degenen die de bom op hun hoofd krijgen, is het ellende, maar het is natuurlijk ook, ja, eigenlijk is het een manier om belastinggeld in de zakken van jouw posities in het media te krijgen. Voor ja, 99% van de Amerikanen en voor alle buitenlanders die worden ja, gebombardeerd, het is nee, het negatief. allemaal negatief. Maar voor de mensen die de beste ja, ja. best posities zetten, is het positief. Ja. Nou, dan kan je altijd afvragen al op welke termijn dat is. Want uh, ja, plunder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 Dat als jij een keer kanker krijgt, dat er geen medicijnen zijn of geen goede ziekenhuizen. Of, uh, nou. nee, maar hoeveel mensen met, in zo'n luxe positie om daarover aan, de, aan te kunnen verdienen... zijn nog in leven over 30 jaar? Die mensen die zijn allemaal oude om knarren. Dus die, die maakt het echt niet uit wat er over 50 jaar gaat gebeuren. Nee, maar je kan me vragen of Brezhnev een beter leven heeft gehad... Tuurlijk. Dan, uh, hoeveel van die mensen zijn gigantisch rijk. ...dan die gehad zouden hebben in een vrije markt. Zo nee, uh, nee, was, was, het, het, was. Is het zo dat uh, de meeste doktoren waren vermoord door Stalin... ...omdat hij een angst had voor uh, doktoren. Ja <laughs> serieus, Stalin had heel veel doktoren naar kampen weggevoerd. Nou ja, er is zo'n film over de death of Stalin. Uh, ja, daar komt het effect. ook niet voor. Ja, Beetje film. dan de comedy ja. ook. Ja. Uh, maar ja, het is uh, inderdaad... Het is natuurlijk niet zo dat... ...ja, plunder kan je zeggen dat dat werkt goed voor de, voor de plunderaar. Ja, mid...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 ...grotere overheid... ...en uiteindelijk... Ja, ...als je heel veel macht naar je toe trekt... ...dan heb je natuurlijk ook heel veel rivalen... ...die jou klaarstaan om een mes in je rug te steken... ...en ja, de Romeinse Rijk zag je natuurlijk ook... Uh, ...de ene keizer naar de andere keizer... De, uh, ...zeker aan het einde van zo'n bewind... ...dan worden ze heel snel... Uh, ...geruimd en weer afgelost... Ja, aan, dat ja, einde, ...aan het einde van een cycle... ...dus het, is, het is, ja, blijft gewoon een heel gevaarlijk. Uh, ...ik denk ook niet dat dat... ...degene is om wie het gaat... Ik, uh, die mensen die daar heel rijk van worden, dat zijn dat zijn niet de buikspreekpoppen. Ja, We hebben het nu over buikspreekpoppen. Ik ben niet van mening dat de, de president van Amerika dat dat nou degene is uh, dat is niet het topje van de piramide. Dat is uh, dat is gewoon een een een, een gereedschap. Nou, soms is het gereedschap niet toereikend. Dan moet het uit. Ja, dan wordt het vervangen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 Ja, linkberoep. Nou, de overheid is zeg maar de, de hark en de, de trekker. Dat, dat, zijn, dat zijn niet de boeren. Die ja, de, de, maar ook de, zijn, de, ook de mannetjes die erachter zitten dan. Neem dan Hitler, die kwam aan de macht en die heeft heel veel steun gekregen van, weet ik veel, Bosch of ja. uh, van allerlei van die, ja. van die Duitse bedrijven. Ja, dat zijn de mannetjes die erachter zitten en die profiteerden enorm, maar uiteindelijk waren die ook gewoon een sigaar natuurlijk. Nou, hij heeft ook, hij heeft ook van, Bush. Hij heeft van Bosch, maar ook van Bosch geprofiteerd. Afgoed, ja, ja. Oh, uh, <laughs> Standard Oil. Ja, maar dit, ja, niet, het maakt even niet uit van wie, er, wie die allemaal geprofiteerd heeft. Maar uiteindelijk zijn er een heleboel mensen geld kwijtgeraakt. Ook van die mannetjes achter de schermen die dan ja. Die, ja, die, oh ja, ik, het geld ik, binnen ik, laten harken. Ik ben wel met je heen, dus...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 En dat zag je ook oh, in En dat zag je ook in die film. Dus ja, het is heel raar. Er dat, dat was staande, door even doodgeraden, dus tot En tot stond schoon zijn vet. Die stond een heel rijtje lui. tot die rood te liquideren. Poef, kool door het hoofd. Poef, kool door het hoofd. Toen kwam die, toen kwam die uh, uh, commandant eraan. Die dacht, uh, stoppen. Want uh, Stalin is overleden, de orders zijn uh, ingetrokken. En, uh, wat zeg je? Poef, schoot hij er nog net eentje dood. En uh, oh, hey, uh, oh, we houden er mee op met liquidaties. En er stond er zo ver naast en dan zag je zo'n rijtje... en uh, drie driekwart was afgeschoten en die anderen die stonden nog. En dat was gewoon één seconde verschil waarop ze het overleefd hadden. En het is natuurlijk fictie, maar het zal ongetwijfeld zo gegaan zijn. Ja, ik denk wel dat, ja, ik dat, ik dat, zijn dat, dat zulke erge mensen vermoord. Er dus zijn wel degelijk, is nog wel...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 Overal was voedselschaarste en zeker, ja, de laagste nou, Maar vooral, lage. Lage. Nou, de vooral, bedoel. vooral, vooral, vooral, er ook gewoon vooral, 5000 7000 hup uh, op Brussel het bos in en uh,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 Uh, geweld en onderwerping een doel op zich is en, en niet het middel. Ja. Maar nou, ik wil nog even terugkomen op je, wat je nog eerder zei, dat over de vernietiging van de Joden door de nazi's. Het ja, is natuurlijk wel een heel, het heel bureaucratisch proces aan. Ze hebben heel lang, uh, laten we het tussen aanhaakstekens maar doen, even geworsteld met de, de, de, het vraagstuk, hè, de Jodenvraagstuk, heet dat? De Entloesem. En dat is geloof ik in 1941 hebben ze daarover vergaderd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 uh, nou noem ze maar op, Le uh, die, die Belgische koning Leopold II okay. en uh, uh, ja, zo, de, het gaat nooit van het ene op het andere moment, ik denk dat, dat je op een gegeven moment wel aanvoelt te komen welke kant het op gaat. En dan komt natuurlijk ook de, de, de financiële kwestie, dat speelt natuurlijk ook mee, want dat moest ze op zo'n goedkoop mogelijke manier ook nog. Uh, dus de kogel was te duur. En, uh... Ja, ze hebben er echt over nagedacht, met, uh, met, ook met een, met een bus, en dan werd uitlaatgassen, die werden uitlaatgassen terug in de romp van de bus gedaan, in de passagiersruimte, maar dan, wat er dan uh, gebeurde is, die mensen die gingen allemaal overgeven, en dan werd het een enorme smerige boel voordat ze, uh, om op te ruimen, ja, en dat, dan hebben ze, daarna hebben, ze dat, uh, hebben ze het verbeterd met, uh, met gassen die schoner waren. Maar ja, het is, uh, dat zijn allemaal methodes,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 Uh, ja, maar goed, ja, laten we nog even verder gaan met uh, de berichten. Ik weet niet of we of, of, of, ja, of hier uh, helemaal over uitgepraat waren. Ja, voor de rest, over die CO2-tax. Nederland zorgt dan voor 0,5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Ja. Dus dat is net iets als met die, met die rietjes. Ik zag ook zo: uh, rietjes zijn, plastic rietjes zijn verboden. En dan zie je uh, zoveel.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 Het schoon water weer. Maar nu gebruik je gewoon alleen maar één keer hetzelfde water geloof ik. Dus dan, dan zit je de hele tijd je kleren in, in vies water rond te wassen. Er, uh, rond te draaien. Ja. met de vaatwasser moet je eerst je borden onder de kraan schoon. <lacht> <lacht> <Niemand anders. lacht> Red je <die> het niet. <lacht> ja, het is natuurlijk ook omdat de fosfaat er fosfaat moesten moest uit de vaatwasmiddelen. Waardoor ze het minder goed doen. Nee, we gaan verder naar het volgende bericht hoor. Ik heb hier een berichtje over wolven die schapen doodbijten. Uh, ja.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 ...met Nederland aan de slag te gaan... ...dat vind ik, mee, dat vind ik meer rationeel. Gewoon keihard. Ja, hoeveel straf wil je hebben voordat je er eindelijk mee stopt? Dus dan kijk wat ze allemaal moeten verduren... ...aan regelgeving en controles en zo. Maar, ja. Ja, zeg maar, het zou mij 10.000 euro's kosten om de wolf buiten te houden... ...dat, dat kan ik niet opbrengen. Dat, dat vind ik op zich niet zo'n argument... ...maar hij mag het niet op een goedkope manier doen van de EU. Dat is een beetje het probleem, denk ik. Ja, het is natuurlijk ook een moeilijke... ...want ik, ik lees hier van...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 Ja, ik klopt. Dat doen ze ook. Ik, ik, ik, als ik naar mijn werk vies, dan zie ik uh, soms wel eens die schapen bezig. Nou, dan heeft hij een hekje neergezet en daaruit lopen ze te grazen. En dan is hij weer verder met een nieuwe hek uh, neerzetten. En dan haalt hij dat stukje er tussenuit. En dan gaan al die, die honden, die jaagt ze dan weer naar het andere stukje toe. Uh. Ja, dat betekent dat het wel moeilijk is. Omdat je dan, als je een, een of elektrisch hek gaat neerzetten met zes stroomdraten. Dat kost zes euro per meter. Dan moet je dat de hele tijd neerzetten en weer afbreken. En,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 Oh, ja, jij zegt gewoon, laat die schapen gewoon in de stal staan na je tijd. Ben ik veel breng die schapen <laughs> naar een ander land toe of zo, ze <laughs> zijn. En uh... ja, dan maak je alleen het gras en dan breng je dat gras daar naartoe. <laughs> ja, dat is schapen. Ja, ja de stal heet dat, hè. dat is op zich uh, ja, een bekend concept. Ook het handels met de onderdanen, denk ik. Gewoon in de stal zetten, hek eromheen. En dat is heel veilig. Dan breng je de eten er naartoe buiten. Ah, ze, ze halen hun eigen eten, maar. Ze zitten een hok, ze dus, uh, verlaten dat bijna nooit. Ze gaan altijd zelf netjes naar hun werkplek. <lacht> dus, uh, We gaan er heen en weer tussen een hok en een werkplek? Ja, ze doen spoep uh, en plassen in het juiste plekje. Het hmm. zijn uh, net varkens, maar dan nog net iets slimmer. <lacht> ja, het, uh... ja, het is echt wel olie enzo en gas... dat lijkt wel vaak het doel van een oorlog... van een overheid... maar uh, de belangrijkste... natuurlijke grondstof van... waar de overheden om gaat zijn mensen. Mm -hmm. Die ja. olie, olie is alleen nodig... om mensen te kunnen laten werken... om productief te laten zijn. Ja, maar... ga uh, even naar de politie toe. Uh, collega van... Uh, mishandelde agenten, uh, beesten voor haar leven...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 Gewond geraakt En lesbische soorten, moslims. Ja, bruut aangevallen. een 21-jarige man probeerde haar te burgen. <laughs> oh toen collega's vreesde voor haar leven. En ze werd die, aangevallen. Die toen ze heeft een pistool op zak, een taser, een, een, een, een, een stok, een buspepperspray en vreesde voor haar leven.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 als het inderdaad om het vernienden van een eruit gaat en dan uh, verzet tegen arrestatie, dan denk ik dat uh, gebruik van geweld. Uh, In werd het een onrecht bedacht of zo. Nou, ik wil niet altijd zeggen dat de politie altijd uh, altijd fout is of zo, en alleen maar onschuldige burgerslasten valt de indruk krijg je wel eens, maar. Uh,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 Ja, zeggen, wat, uh, als dat geen reden is om een pistool te trekken, wat is het dan wel? Uh... Ja, ze we moeten dan <laughs> dat wel, we kijken het zelf zo, als ze zo, zo'n pistool trekken, dan moeten ze daarna door de malamonen van, van het OM. Uh... Ja, daar willen ze ook vanaf toch, dat dat zo gaat? Ja, natuurlijk, ja, ja, <laughs> maar dat, ja. Zegt inderdaad hoe, <laughs> dat zegt inderdaad wel wat over hoe agenten dan over het OM denken. Als ze uh, zo'n zo, zo wapen trekken, dan uh, ja, moeten ze zich daarvoor gaan verantwoorden. Ja, het is, het is wel vreemd inderdaad dat als je met een aantal agenten zo, zo iemand wil benaderen, dat ze zo agressief worden. Maar misschien zijn er drugs in het spel. Dat kan natuurlijk. Of drank. is uh, Bunschoten Spakenbeur. ze zijn helemaal onder de kook waarschijnlijk. Een beetje een boerendorp. Mensen zit wel zwaar Volendam, onder... Volendam ook een ja. boerendorp. Ja, ze zitten zwaar onder de gereformeerde duimen. Kijk, daar horen drugs bij, vind ik. <lacht> ja, anders overleef je het niet. <lacht> Maar ja, goed, ja, dat is inderdaad een beetje een reclame voor uh, teaser hè? Ja. Dit bericht is mede mogelijk gemaakt door... Uh, wie, wie produceert die teaser eigenlijk? Nou ja, ook denk ik weer dat... Ja, er zit natuurlijk iemand geld aan te verdienen... ongetwijfeld als, uh, als dat gepromoot wordt... en die zal, die zal blij zijn met dit soort verhalen. Maar het punt is dat je, wat je in de VS al ziet... is dat er... Dat er...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 Uh, laat maar zitten, ik schiet ze zoveel dood. Dan, dan, dan staat er zo politie, denk ik. Ja. Dat, is, dat is overal algemeen de truc waar je mee moet werken, zeg maar. Ja, er zijn een paar goteraard, maar ja, ik handel het zelf wel even af. Ik heb hier drie een handbakknuffel liggen, hoor. Ja, ja, ik ja, kan ja. het zelf ook wel. Ja. Ja. Maar normaal heb je daar toch, heb je daar toch uitsmijters voor? Ja, het is een strandtent. Ik, weet, ik heb er nooit uitmaaters gezien. Het is, het is ook niet een... Uh, het is geen nachtclub of zo. Oké. Okay. Verbaas mij wel een beetje. Ik ben nog Niet zo lang geleden geweest op Scheveningen. Ik, ik voel niet een agressieve sfeer. Maar misschien heel laat op de avond of zo. Dat zou kunnen. Ja. Weet je niet. Ja. Het beter zijn als ze gewoon private beveiliging uh, daar kunnen hebben. Weet je wel. Dan, uh, dan, dan draait niet de belastingbetaler voor de kosten op. Maar gewoon uh, de uitbaten. Nou, Ja, en ik denk dat je met, met z'n allen doet. Ja.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 Uiteindelijk ja, komt er dan na heel veel getouwtrek dan uit van, uh, ja, het waren Noord-Afrikaanse uh, lui. Mensen dat een Noord-Afrikaanse uiterlijk, hè? Ja. Ja, maar het kan ook misschien de, de consequenties... Ik, ik weet niet welke vrouw dat was, wat haar functie was. Zij volgens mij, ook een stand-tentaar of zo. Ook, ja, misschien zei, kan het van de Amerika. gemeente komen, weet je wel. Dat de gemeente sowieso heeft van, nee, we willen niet dat je dat zegt. Dat ja, ze maar van de zelf dat... geen, niet zoveel uh, repercussies uh, reest, maar wel van de gemeenteraad.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 Ik denk, nou ja, die Marokkanen kunnen vervelend zijn. Maar ik denk, die, Amerika die Marokkanen ook niet zoveel breven ja. uh, wat, wat er van ze gezegd wordt. Dus, uh, wat je noemt om steug. Uh, nou komen we jou in een Maar We kunnen respect hebben voor jou. <laughs> <laughs> en, t, t, t, t, t, ik denk dat het pro probleem is. Dat is gewoon. Ja, ik hoorde laatst op een andere podcast. Daar hoorde ik uh, iemand wat vertellen over een Amerikaanse nieuwslezer Ben Shapiro heet die. En die las een... Quote voor van die Ben Shapiro van een aantal jaar geleden.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 Twitter bergen Antifa in actie komen om, om je werkgever lastig te vallen. En je adverteerders en, en, je, en je zo helemaal uit te schakelen. Zeg maar. Dat is echt een, een groep. Ja, digitale brown shirts, die eh, bruin hemden uit Nazi Duitsland. Die, die gewoon geweld gebruiken terror, terror tegen mensen die iets verkeerd zeggen. En dat is het, het hele raar verschil. Dat als jij, als jij uh, yeah, een uh,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 zijn ze tekeer gegaan en uh, ja hier staat de foto van de Van Wouwstraat in de pijp die moest veranderd worden in uh, de Suze Groeneweg. <laughs> ja. Het zijn alle twee mensen die ik niet ken. Ja dat is meestal met straat aan. Sowieso ik, ik weet, ik, ik weet of dan van de straat zelf woon voor de rest weet ik ook geen enkele straat eigenlijk. Ik let daar nooit op. Ja, ik had het uh, onlangs ook Toen vraagt iemand mij een straat. Ja, dan ben ik gewoon uh, hulpeloos, zonder uh, planning. Ik, ik heb niet de straatnamen inderdaad in mijn hoofd zitten. Dat ik, uh, kan ik bij Amo, dat heb ik ook niet. Ik heb het wel eens als iemand uh, me belt en die zoekt mij, of, of ik bel iemand anders die uh, niet uh, ja, die, die, die weet hoe een Google Maps werkt, weet je wel?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 Ja, om de hoek. Oh. Ja, Wil je nog weten wie Suze Groeneweg is? Dat zal vast een uh, LinkSiemel zijn geweest. Uh. Het, uh, Nederlands Politica. Ah, ja, je, moet je, wel, je blijft wel bij Politica aan doen. Ze was de eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid in Nederland. Ze was een vurig pleitsbezorgster van het volksonderwijs. Oh. Ze god als feministe, maar was, geen, was een tegenstander van aparte vrouwenorganisaties. Bestuurlid van de SDAP. Ja. Ja, ja, de, de, de, de, de, de Sociaal... Democratische Arbeiderspartij. Oh ja, zonder nationalistisch voor. <tots> niet te ver en en <tots> de voorloper van de PvdA, ik weet het hoor, de SDAP. <tots> maar, het zit niet ver af van de NSDAP. <tots> nee, nee, nee. Je hebt ook na de oorlog hun naam veranderd. Want ze zijn we toen gesplitst in uh, VVD en uh, PvdA. Dat, dat doe je als je de foute vrienden hebt, je naam uh, veranderen. Ja. Maar de VVD is ook een afsplitsing van de SDAP, hè?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 die dame die naar Amerika gevlucht is. Die uh, uit Somalië. Uh, uh, Heer Sjali. Heer Ali, die zal er ook wel niet op komen. Ja, hij is burgemeester geworden, Pieter Hout. Ja, van Rotterdam. Oké, okay, nou ja, die. Uh, dus ze dus verbindt. Eigenlijk hadden ze dan de P.E. ze moeten veranderen in de Suze Groeneweg Dat zou leuk zijn geweest, ja. Dat is wel, Het is ook een beetje de Suze Groeneweg. Er zit al weg in haar naam, dus dan wordt het de Su Su Su Su Suze Groeneweg weg. weg. <laughs> Een beetje onhandig. Maar oh, ze heet Suze Groeneweg ja. ook. Ja, zij heet Suze Groeneweg. Okay. Maar dat, dat, de, de weg zit al in haar naam. Ja, Suze Groeneweg weg. Suze Groeneweg straat. Of wordt ja. dat dan niet beter? Suze Groeneweglaan. Ja. Ja, het is een Van Wouwstraat. Dus dat zou het ook Suze Groenewegstraat straat worden, denk ik. Ja. In de pijp. Ja. Ja. Ja. Uh. Wat moet je er verder over zeggen? Ja, ik, ik vind zoiets privatiseren, uh, gewoon uh, straat privatiseren. Ja, het hele idee om politici op, van straat te dat is volgens mij ook wel een beetje achterhaald. Net als die standbeelden van heerser op zijn paard. Dat doe je ook niet meer. Uh, je gaat geen standbeelden, zelfs van Mark Rutte ga je geen standbeeld meer neerzetten, denk ik. Dat gaat niet meer gebeuren. En hele dat gaat niet meer gebeuren, nee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 Dat mensen dan, als mensen dan ervaren, gewoon een straat... Moeten moet een net toevallige een straat zijn die een naam nodig heeft. Ja, ja, ja maar je Misschien gaan, ook he? veranderen. De mensen die wonen moeten allemaal adreswijzingen gaan sturen. Omdat je straat veranderd is. Ja, ja. oh ja. Dat is ook een, ja, weet ja, je dat zo doet. dat mensen gewoon kunnen zeggen. Nou ja, wij willen dat deze straat... een uh, uh, murray rothbard wordt vernoemd of zo. <laughs> ja, ja. Kortje je wel even 70.000 euro. Maar dan heb je ook wat. Ja, alleen een goede investering. Ja. ja, maar ja, in ieder geval, het uh, moet die niet door de overheid gedaan worden. Een private kwestie. Uh, Misschien is dat gewoon dat, dat ieder persoon zelfs mag weten hoe zijn stukje straat heet of zo. Nou, je ziet wel wie er de macht heeft. Ik weet, uh, in een, een plaats waar ik opgroeide, daar had je dan de. De huisarts. Vroeger had je dat in die kleine plaatsjes vooral Dat was de notaris. Dat was een, een geweldig iemand, want die, een notaris betekent letterlijk een schrijver. Dus dat was iemand die, die kon schrijven. jonge jongen. Wat een uh, bijzondere. En dan, en dan de burgemeester en de dokter. Zodat had je een straat die naar een dokter genoemd was. En ik vind het eigenlijk een beetje. ook een beetje kneuterig staan, Vind je niet? Ja. Ja. Hangt het vanaf, als dat dokters zijn de reden van de vernoeming is, dan is het al een beetje suf. sommige mensen die bepaalde bijzondere dingen hebben gedaan, die waren ook dokter. Ja, mm, ja. ja, ja. van Leo, ja. Bij deze dokter die uh, waar die straat van was, die had, die had mij ook nog uh, als kind uh, onderwezen. En dat was nog een tijd dat als je de dokter belde, dan had die, die dokter had ook een auto was dus een van de. Ja, dat was. Uh,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 Ik kom gewoon bij iedereen de koelkast te verlegen. Maar... Ja, ik kom maar bij iedereen, weer, de, weer een patiënt, Dan uh, Bier in huis, oké. Okay. Dus wat je denkt aan een vriend van mij, die, die woonde ja, vroeger in, in Parijs. En daar kan je geen marihuana halen, tenminste heb je geen koffieshops, want dat is verboden daar. Maar uh, ja, iedereen uh, die, die bloot die heeft dan gewoon een, een Algerijn als vriend. Of, als je dan wiet wil hebben, moet je naar de Algerijn.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 En vervolgens liepen ondertussen ook nog de hele koelkast leeg te suipen. Maar ik kan ja, wel ja, het heel ja. horen, <laughs> een beetje denk aan die dokter van jou. <laughs> de wiet wordt zo duurder dan je zou hebben verwachten. Dus hij zei het op een gegeven moment zei die vriend van, ja, ik ja, ben mag gestopt met blow, want elke keer als ik wiet bij aan bestelde komt een drukte voor bij de koelkast uit. leeg. <laughs> ja. ja. ja. ja. Mooi. Nou ja, daar, daar hadden ze ook een. Uh... De straat naar moeten we noemen, de Algerijnstraat. <laughs> ja, met Ali. Ja. En dat het leuke was, die jongen is nog nooit in Nederland geweest, maar die kon gewoon vloeiend Nederlands. Hij heeft hele LOI-cursus gedaan en dan, nou, dan had hij alle Nederlandse klanten in, in Parijs. Ja. ja, maar dat is toch wel eens verbazingwekkend. Als je naar zo'n arm land gaat, die hele commerciële sector, die kan vaak heel goed Nederlands spreken. Ja.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 Wat voor nationaliteit je had? Uh, dat is toch ook even indrukwekkend. Ja. We zijn Nederlanders en het enige volk op aarde dat gewoon schoenen net zo lang draagt tot ze helemaal versleten zijn. Ja, Oké. Okay. <laughs> ja. uh. met een broodtrommeltje naar het strand gaan. Zo. Ja. Hoe ken jij in Bulgarije de Nederlander, Klaas? En de taal. Oh, okay. oh we zijn Nederlanders zijn heel luidruchtig, ja ze spreken Nederlands, hè? Ja. Ik ja. leuke anekdote. Ik was van de weekend in, in, uh, in Duitsland. In de Rijnvallei. En dan heb je nog een paar kastelen staan. En dit was dan Rijnvellen. Heette dat? Rijnvellen. Een heel groot... Het uh, was ooit een heel groot kasteel. Maar het is, ja, nu is het nog het grote deel dan. En...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 in de kerker daar. In de kerker. <laughs> en dan moet hij weer helemaal terug. Maar dan wat blijkt dus, de, de, de, degene die daarover ging, die was naar de nieuwe wereld vertrokken. Dus mm. hij moest toen volgens op de boot naar de nieuwe wereld, Amerika dus, en weer helemaal terug. Dat <laughs> duurde twee jaar. <laughs>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 Als dat soort mensen dan meer geld krijgen, dan gaan ze een nog groter kasteel bouwen. En het, mm -hmm. uh, ja, ze snappen de levercurve niet eenmaal. Ah, en uiteindelijk, nog... uiteindelijk wordt er, komt er dan een keer een leger die dat hele kasteel overneemt. Want het is zo winstgevend om op dat kasteel te zitten, dat het ook heel winstgevend wordt om hem eruit te knikken. Ja, het was er inderdaad een con concurrentie, want over de hele Rijnvallei werden op een gegeven moment kastelen gebouwd, Want iedereen ging datzelfde trucje doen.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 <laughs> ja. Verbaas het, het, nou weer niet. <laughs> die had natuurlijk zo'n klein kasteeltje daar, die dachten van uh, we moeten onze, onze business maar weer aan verleggen want. We gaan helemaal de Rijn afvaren naar een ja. stukje, <laughs> daar, daar, valt al, daar valt al het geld halen. Hij is natuurlijk weer ver genoeg, zit bij de zee in de buurt, dan kan je, kan je weer van de andere kant af, kan je nog wat plunderen. Uh, ja.